Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet nog eens 83,3 miljoen dollar betalen... ...aan schrijfster E. Jean Carroll vanwege smaad. Trump maakte tientallen denigrerende opmerkingen over Carroll... ...nadat zij hem had beschuldigd van verkrachting. De rechter had Trump in september al aansprakelijk gesteld voor smaad. Nu heeft de jury in New York het bedrag vastgesteld dat Trump aan Carroll moet betalen... In een ander proces dat Kerbel tegen Trump had aangespannen... werd de oud-president ook al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Toen van 5 miljoen dollar. houthi strijders uit Jemen hebben een olietanker in de Golf van Aden aangevallen. Op het schip is brand uitgebroken. Om de brand te blussen komt er hulp van militaire schepen. De bemanning van de tanker zou ongedeerd zijn. De Houthi's vallen geregeld schepen aan... Eerst alleen op schepen die een band met Israël hebben vanwege de oorlog in Gaza. Later werden ook andere schepen aangevallen. Vanwege de beschietingen voerden de VS en het Verenigd Koninkrijk... een aantal tegenaanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om humanitaire hulp in Gaza te bieden... door een luchtdropping uit te voeren. Het zou daarbij kunnen gaan om het droppen van bijvoorbeeld water, voedsel en medische voorzieningen... Ook is een maritieme corridor een optie om zo de Gazastrook via schepen te bevoorraden. Zowel voor droppings als voor een maritieme corridor moet Israël toestemming geven... en die toestemming is er nu nog niet. Jean-Michel maakt zijn termijn als voorzitter van de Europese Raad toch af. Onlangs kondigde de Belg aan dat hij eerder zou stoppen als EU-president... omdat hij een zetel in het Europees parlement wilde. Zijn besluit kwam hem tot veel kritiek te staan... Michel zegt nu niet te willen dat de ophef de Europese Raad schaadt. En is daarom toch niet verkiesbaar bij de Europese parlementsverkiezingen. Het weer. Vannacht is het helder en liggen de temperaturen rond het vriespunt. De komende dag is het droog met flink wat zon. Later op de dag trekken wel wat sluierwolken over het land. En het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Test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 Thank you Here's what I'm talking, baby Squam is Squam is I've been called Casper, show me little bit some they call me Vanilla child. But you know that don't mean my world to me Cause baby, names can't grab my stuff I oh, love you kicking And bust collard greens A little hot water cornbread I love you too, Cat Daddy But don't you let that girl take your hand. That's what I'm talking, baby Squam I try.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 Football. Die jonge valt maar de maan, de mij haar beiden en hij zocht nog roezelig hard. Ze stenen voor haar hutte van pollen lijm en, en rijdt. Zijn hand lijkt op haar skutter, hij wil mij kwartenheid. Uit hier haast hufje een honderd, verrode maatschappij. Ze leierden net onder, ze vielen haar op vrij. Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms ook oogenspaard. Maar werd ze ijs van stenen, nou dat we te midden waard. Geheelt uit eten dootse kraaien is de richting van het vild. Het hier had zief je honderd en eigenlijk. Ze spoelden met toen bug, ze pleuren af. Radio